6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondernemingsraden van grote bedrijven roepen het kabinet op... om de klimaatdoelen niet heilig te verklaren. Zeventien raden van onder andere SO Shell en Tata Steel... schrijven in de Volkskrant dat ze tegen een eventuele CO2-belasting zijn. Onze fabrieken schrijven dan rode cijfers. Banen verdwijnen en staal en benzine moeten we importeren... uit landen die minder ambitieus zijn op het klimaatgebied. Al dus de ondertekenaars. Ook vinden ze het imago van grote vervuilers niet terecht... omdat de industrie de uitstoot van broeikasgassen met 32 heeft verminderd. Het duurt waarschijnlijk nog 2,5 jaar... voordat de aanklachten om de brand in de Grenfell Tower bekend worden gemaakt... Bij de brand in de Londense flat in 2017 kwamen 72 mensen om, 77 raakten gewond. Er was van alles mis met de brandveiligheid in de toren, zoals de gevelbekleding brandgevaarlijk en deugde de ventilatie niet. Waarschijnlijk moeten de beheerder van het gebouw en de aannemer terecht staan. Scotland Yard overweegt als aanklacht onder andere dood door schuld. Tweederde van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat... maar de meesten wachten tot de overheid of het bedrijfsleven iets doet. Dat blijkt uit een onderzoek van INO in opdracht van het Blad Binnenlands Bestuur. Volgens de onderzoekers is het een geldkwestie... weinig mensen zullen uit zichzelf overstappen naar een relatief dure warmtepomp. Veel arme mensen zeggen duurzamer leven niet te kunnen veroorloven. Ook zijn volgens het onderzoek mannen minder duurzaam dan vrouwen... En het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat koloniale roofkunst teruggeven aan de landen van herkomst en gaat daarbij actief op zoek in zijn eigen collecties, melden NRC en Trouw. Om welke objecten het gaat is niet duidelijk. Het museum beheert de Nationale Volkenkundige Collectie en bezit 375.000 voorwerpen. Sommige zijn honderden jaren oud. En dan het weer, vannacht is het bewolkt met lokaal veel regen, ook gaat het stevig waaien. Later vandaag zelfs stormachtig. Smiddags is het af en toe droog en schijnt de zon. Ook vrijdag is het wisselvallig. Dit was het nos Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu. ZFM in de ochtend. All down I wanted to be everything to you. You are. Makes me feel alive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 You kick up the leaves and the magic is You have-